Het is vandaag woensdag, gehakt dag, dus kom je tot die ballen maar ophalen. We zijn nu in de kantine van het Herman Wesseling College in Amsterdam En uh, we kijken gewoon wat de kantine, hoe het er hier uitziet en zo. Eerst kijken we naar de kantinemeerder. Uh, nou, wie bent u en uh, wat doet u hier? Uh, goedemorgen, ik ben Rijne, Ik uh, beheer hier de kantine. En uh, ik wil je graag welkom heten bij deze nou, de kontine die ziet er hier best mooi uit, maar uh, wat vind je daar zelf aan en hoe kwam het nou zo mooi? Bij de indeling heb ik uh, vooral veel gelezen over Karma en Kamasutra en daar heb ik erg veel uh, rekening mee gehouden. Dus over het algemeen zijn er erg veel uh, mooie grijppatronen en dat het nooit erg op zo is, zodat je hier mooi kan uitleven. We staan nu in de keuken en uh, wat bereidt u hier nou zoal? Uh, nou, we hebben door de jaren heen een hele grote variatie aan producten in ons assortiment, vooral uh, de rotiballen en de uh, lekkere uienzoeken. Gadverdamme, het is echt vies gewoon. <lacht> Waarom wordt het echt nooit schoon hier ofzo? Nou, ik heb vooral vermoeden over het karma dat de, de gevoelens die je in je eigen eten brengt, die spoel je dan zeg maar weg met het schoonmaken en dat is je eigen identiteit bekrompen. Nou, gadsverdamme, ik zou je dus echt nooit eten als ik hier op school zat zitten. Maar de leerlingen die hier wel op school zitten, die hebben natuurlijk pech. Maar, uh, wat denkt zij er nou van? Afgezien van de demonstraties en de verschillende levensbedreigingen... ...moet ik zeggen dat ik over het algemeen, door de jaren gezien... Uh, ...redelijk geaccepteerd ben in deze school. Ik ga even vragen wat uh, leerlingen ervan vinden. Klaas, wat vind jij nou van de kantine? Eh, uh, nou eh, uh, niet van de radio. Ja, ik ben van Periwinkle Media. Nou, het is gewoon zo lekker eten, dan. Ik weet het niet. Je klinkt nog wel een beetje zenuwachtig. Ja. Oké, okay, nou, um, bedankt Klaas. Periwinkle Media is niet aansprakelijk voor de spreekfouten van nog rijden de kantinebeheerder, nog vlootje de interviewer. Er zijn er geen redenen waarom zij respectievelijk kantinebeheerder en interviewer zijn geworden.